Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De man van 25 die ervan wordt verdacht... vorig jaar drie moorden te hebben gepleegd in IJsselmonde in Rotterdam... heeft tegen de politie gezegd dat hij het heeft gedaan. Dat zei de officier van justitie in de rechtszaal... waar de zaak voor het eerst wordt behandeld vandaag. Wat het motief van verdachte Sendriek S. is, blijft voorlopig onduidelijk. Verslaggever Matthijs van der Wiel legt uit waar de rechter vandaag naar kijkt. Dat is in deze zaak ook vooral de psychische gesteldheid van de verdachte... Was sprake van een psychische stoornis. De rechtbank heeft niet gewacht op deze eerste zitting vandaag... om daar een beslissing over te nemen, over het onderzoek daarnaar. Maar heeft al meteen na de arrestatie gezegd... hij moet onderzocht worden in het Pieter Baancentrum. Ja, daar is nu wel een wachttijd van een half jaar. Dus de resultaten van dat onderzoek laten nog even op zich wachten. De brandweer is vandaag nog de hele dag bezig... met het nablussen van de grote natuurbrand in Ede. Die ontstond gisteren bij een defensieoefening. De brand is onder controle, maar er zijn nog verschillende brandhaarden. Ongeveer 60 brandweermensen zijn nu aan het blussen. Deze expert legt uit waarom er zo vroeg in het jaar al natuurbranden ontstaan. Het waaide natuurlijk ontzettend hard gisteren. Um, en we zitten gewoon in een heel droge periode. En dat, is, dat, is aan de, dat, is, dat komt door twee dingen. Aan de ene kant weten we dat het... ...heel lang niet meer heeft geregend. Maar daarnaast is dit ook de periode gewoon waarin we normaal gesproken ook natuurbranden hebben... ...omdat de planten na de winter nog niet groen zijn geworden. En dat betekent dat er nog heel weinig vocht in de planten zit... ...waardoor een brand makkelijker kan beginnen... Er geldt tijdens oud en nieuw dit jaar waarschijnlijk nog geen vuurwerkverbod. De Tweede Kamer debatteerde daar gisteren over. Er is weliswaar een meerderheid voor een vuurwerkverbod, maar sommige partijen hebben wel een paar voorwaarden. Ze willen bijvoorbeeld dat er plannen komen voor de bestrijding van illegaal vuurwerken en de handhaving van een verbod. Een Britse supporter van Newcastle United heeft een bijzondere tattoo laten zetten. Hij liet een QR-code op zijn kuit tatoeëren. Als je die scant, zie je een filmpje van zijn favoriete goal. Die van Dan Byrne in de finale van de League Cup tegen Liverpool. Hij was zelf aanwezig bij deze wedstrijd en wilde dat moment nooit meer vergeten. Heb ik het weer nog voor je. Een waanzinnige lentedag wordt dat met weinig wind en volop zon. In Groningen een graad of 18, in het zuiden zelfs 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knop het Raasdorp en de A10 heb je 5 minuten vertraging door een verloren lading. De rechter rijstuk is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 but Ja, vol verwachting klopt ons hart en we zitten maar te wachten op, een, op onze, onze gast van tien uur. Maar het is een tovenaar, hè? Dus die weet, dat weet je het nooit, hè? Wanneer, nee, dat hij hier een gewoon een keer staat en ja. poef! Ja. Ja, dat en dan, een keer, uh... Ik heb dat een keertje gezien, ook een goochelaar, en die kwam ook op met een rookact. Ja. En in een keer stond hij daar, ja. maar er was iets verkeerd gegaan Ze zijn jas in de brand staan. Dat kan ook. Ja, maar toch ja. rook, toch ja. rook. Ja. Ja. Nou, hij is rook je het ook? Ja, ik wel. Ja. Nou, ik vind goochelaars uh, en kopenaars altijd heel leuk om, uh, om te zien. Nou, ik heb, ik ja, heb, ik heb, ik heb er elke dag, serieus. Dus, uh, je, je, je, je ziet me weer aan te kijken van hij gaat weer een mop vertellen. Nee, nou, dit, je is echt, dit is vol ja. verwachting. Ik heb elke dag, bijna elke dag, heb, uh, komt Hans Klok ja. voorbij mijn voorraam ja. wandelen met ja. zijn hondje. hij ja. Woon ja, hij woont, ja, die, uh, hij woont achter, achter, ja. achter mij uh, in het uh, Bispingpark. Uh, ja. Ik geloof vroeger was dat van het elektriciteitsbedrijf of zo, van de PEN. En dat is nou helemaal verband. Allemaal appartementen zijn dat geworden. luxe. oké. Okay. Daar Hans Klok. Maar hij is bezig weer met een hele grote show hè? op dit moment, volgens mij. Ja, volgens mij is hij constant wel en hij, bezig hij met... Hij oefent de... dan op het terrein ergens in Muiden, volgens mij. Ja, ja. Een, en uh, dan, uh, loods, daar heeft ja. hij een loods. En daar... Uh, daar ben ik ook uh, geweest gaan in, gaan al die loods. Ben serieus? Daar ben ik he? geweest. Ja. Maar daar kun je heen gaan, maar... Als je terugkomt, dan weet je. Jawel, jawel, maar je komt nooit op tijd daar. Nee. Hans Klok, hè. Goed. Ik zet er maar even een stukje muziek op en... Ja, we, zijn, we blijven even in afwachting. En, uh, ik heb begrepen dat... Uh, uh, je mama die je die is uh, de goochelaar aan het bellen nou. Ja, ik zal je vertellen over goochelaar gesproken. Er was een man die komt op zolder... die is zolder het opruimen... die vindt zijn oude lampetkan. Oh ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En die wrijft over... De, geest Ach, uit die, een geest, geest, uit, die geest die uit de lampetkan. U mag een wens doen. Nou, zegt die vent. Dat, dat, dat, ja. Weet ik wel wat. Zou jij een weg willen maken van Europa... Naar Australië, dat mijn vrouw, want de buur woont in Australië, dat mijn vrouw oh, dat met de auto naartoe, naartoe kan over de weg naar Australië kan. <lacht> Leuk. Nou, nou, nou, zegt die geest: heb je niks makkelijkers voor me? Dat is toch wel even een, uh, ja. een dingetje. Even een wens. Ja. Nou, hij zegt: wil je, dan, uh, wil je dan zorgen dat mijn vrouw niet meer zo zeurt? <lacht> Toen zegt die geest: Wat voor verlichting had u bij de weg gewild? <lacht> Fire and flaming road Using ideas as my man Tears, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then. I'm younger than that now. In a soldier's so much older Drie no oh, so dagen lang. Doe drie dagen lang. Ja, nee, Gerry was even aan het vertellen over, over de, de nieuwe winkel, de nieuwe aanwind van Zandvoort. De Vibra. En je mag geen reclame maken. Waarom niet? Ja. Waar Blokker in zat. De zaak waar Blokker in zat. Nou, gelukkig worden er nog geen namen genoemd op de radio. Dus dat is wel fijn. Ja, met, dat mogen ze we wel uh, weten. Ja. Oh. Zandvoort is altijd nog in de ban van de, van de Formule 1 natuurlijk. Uh, dit jaar nog, volgend jaar nog. En dan nog is het, twee jaar. Ja. Nog twee keer. Maar houden ze ook van rallies, denk jij? Zandvoort en Hagen. Rally's? Met de auto, een rally rijden. Ja, een rally. Ja, ja. Nee, Want die gelegenheid is er... Uh, en uh, daar moet je wel dus een beetje... Anfiëtijd hebben met Aardenhout en Bloemendal. Want voor de vierde keer op rij... organiseert hockeyclub Rood-Wit uit Aardenhout... een Pinkster Rally. Ja. Oh, dat, was, dat is toch iets van, van jaren geleden eigenlijk. Op 9 juni 2025 zullen er circa 50 unieke... Klassiekers van Rood-Wit. Oh, klassieke auto's, ja. Dat ze die, uh, een prachtige ja. Uh, rally uh, langs de Nederlandse kustlijn rijden. En van ja. Bloemendaal tot Den Haag is dat. En deze Pinkster Rally is ondertussen uitgegroeid tot een geliefd evenement voor autoliefhebbers, voor families en vrienden van Rood-Wit. Maar ook als je geen vriend bent van Rood-Wit. Dan moet je wel een oude auto hebben, zeg maar. Of een oude. Een, ja, ik denk, een, nou, ja, ja. Een zo zo'n klesje noemen ze. Je, een klassie, uh, ja. Ja, ja, ja. Ik zal even kijken wat het, uh, het nieuwsbericht verder meldt. Onderweg is er voldoende ruimte voor gezelligheid. Prachtig uitzichten. Uitdagende landweggetjes. Culinaire momentjes. En een vluchtje competitie natuurlijk. Want ja, iedereen wil die. Uh... Moet je als eerste aankomen, denk ik? Nou, dat weet ik niet ah, maar Want het er is ook een rally. Nog, uh, je, mag ja, ook, je, mag, en... je mag ook als laatste aankomen. Mag ook weer. Maar wordt er ook geld in gezalen, of niet? En waarvoor? Nee, dit is gewoon, het is gewoon een, leuk. Uh, dat heb dan je ja. dus uh, allemaal gezellige dingen. Na afloop is er traditioneel nog een activiteit op de Hockeyclub. Ja. Al uh, de borrel, de prijsuitreiking. Oh, het is wel een prijsuitreiking. Dus ja, ik zal wel. wel iets. Ja. Ja. Ja. Uh, en het diner aanvangen. Er komt ook een afsluitend diner. En met dit evenement wordt geld. Oh, woord. dat staat er toch? Ja, dat is niet te geloven. Met dit evenement wordt geld ingezameld voor, dames. voor, voor de Dames 1. Ja, dat is niet te geloven. Ja, de ze dames 1, dames 1, ja, dames, dames twee, ja ja. N, en, uh, ze, met een goed doel, voor een goed doel. Nou ja, ze zijn uh, dan uh, ook de organisator uh, en het gastvrouw van deze dag... geholpen door de professionals van de rallywereld. Inschrijven kan nog altijd luisteren, er zijn uh, uh, nog startbewijzen... Uh, beschikbaar, maar wel schaars. Oh. En dan moet u even surfen, niet op de zee, niet op de branding... maar surfen op het internet... Naar www.roodwit.nl. www.roodwit.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor de rally. Leuk Nou, he? ik weet dat je had. Ik denk, ik denk dat die nog bestaat. De Tulpenrally. Dat is ook zo'n bekende, ja. bekende rally. Ook, hè, met oot, maar die gaan dan helemaal van Zandvoort of Amsterdam. Die gaan ze naar Zuid-Frankrijk. Oh, oké. Okay. Okay, okay, okay. ja. Komt een vrouw komt van 90. Die komt in het droogste rij. Dat is echt gebeurd. En die vraagt aan de dame achter de toonbank... Heeft u misschien maandverband voor mij? Ach. Waarop de dame achter de toonbank zegt... bent u daar niet te oud voor, beste mevrouw? Nou, zegt de dame, ik gebruik het ook niet voor mijn onderbroek... maar voor in mijn schoenen. <lacht> Waarop de dame achter de toonbank zegt... maar mevrouw, daar hebben we toch geurvreters voor? Waarop de oude dame zegt... ja, maar die ik juist voor mijn onderbroek ik val zelden stil maar nou, nu... dit is wel echt ernstig. dit is dit is echt grensoverschrijdend ja, het heeft niks met de niks met de te maken hoor nee, dus, maar, nee maar ja ze heeft het wel goed besteed in, ja. Ja. ja ja dat is wel waar ja. nou ook allemaal dit echt... ging mij best dit ging maar iets te snel want we gingen van de tulpen rally in één keer naar de drogist toe daar verband nog een stukje muziek doen doe maar heen. doe maar, ja. doe maar. <coughs> Check that he's right, the right He, he trusts trust on his back The line, light, light, light. Jo, yeah. dat nummer dat was uh, korter dan ik verwacht. had 2 minuten 27 dat was niet te geloven. Nou, nou maar ik... in de 60e in jaren werd er alleen maar repertoire opgenomen. Hele korte, korte, korte liedjes allemaal. Ik, ik draai ook nog onze repertoire van Cliff Richard. Nou, uh, als het 2 minuten duurt, zijn nummer is het lang. Ja. ja. Ja, ja, ja. En voor een hoop mensen ook lang genoeg. Dus, uh, ja. Nou ja, goed. Ik ja. zie uh, onze gasten zie ik binnenkomen. Neem ja. plaats. Goedemorgen. Ik zeg je... Niet aankomen. Dan moeten we gaan. wel uitkijken dat we niet weggetoverd worden. Hè? Dat... Ik denk, komt er nou een knijn binnen? Nee, nee, nee, nee. Nou, Welkom in ons midden. Dank u wel. Ja. Uh, onze eerste gast is uh, binnen, uh, luisteraars. Dus uh, daar gaan we even mee, mee overleggen. Heb jij nog een stukje muziek? Uh, Zal ik even kijken? Maar we ja, Met ja, In mijn goocheldoos of zin? Ja. ja. Ja, even de bad times are cool van de Tremolo's. En, uh, ja. Het is, uh, Gerrit, jij weer op de plek? Charles, ja, is jullie ook op, op de plek? Benen, Charles, zijn je op de plek? Weet <laughs> je, uh, weggetoverd. Charles! Ja, daar ben ik. Ja, daar ben je. Oh, god, oh, god. Ja. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Ja, ik zat net even aan de koffie, jongen. Het is lekker, hoor. Is een lekker, lekker bakje. Uh, onze gast is, uh, is binnen. We zijn het net al luisteraars. En, uh... Ja, uh, dan moet je ze eigenlijk even voorstellen aan het publiek. natuurlijk. Ja, uh, ik ben uh, professor. Oh? U bent professor? Ja, ik ben professor Mordecai Marduk. Kijk. Ja, dat is een hele ingewikkelde naam, maar ik, uh, ik leid de toverschool. De toverschool? Ja. Mordecai, dat klinkt een beetje. beetje uh, wow. Ja, uh, van, van ja, uh, Harry Potter? Ja, Harry Potter. Harry Potter, ja. Achter, ja, ja, ja. ja dat, dat kan natuurlijk, want ik heb daar nog uh, wat les gegeven. Oh? Kijk. Ja. <laughs> Onze programma die, die heeft het ook gedaan met Harry Potter. Dan noemen ze Voldemort. Dat is <laughs> niet zo best. Ja. Uh, u, kon, u woont in Zandvoort? Ja. ja Oké, okay. en waar, welk gedeelte van Zandvoort? Uh, ik woon in het Verzetsplein. Oké, okay, oh. maar, maar de, de mensen die daar in de buurt komen hoeven niet bang te wezen als ze langs uw huis lopen dat ze worden weggetoverd, toch? Nee, dat <laughs> niet. Maar er, er komt alleen een hele gunstige uitstraling uit het pand. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja. En weet je hoe dat komt? Leuk. Ik woon er namelijk ook. Oké. Okay. Ja. Nou, oh, dat zie je is wel. helemaal mooi. Ik woon daar Ja, ja. We zijn buren, overburen. Oh, Oh ja? ja, ik zie je iedere keer, ken ik bij jou op het, uh, op het terras kijken, sterven van een konijn iedere keer. Ja, inderdaad. <laughs> oh, daar woont hij. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, ja, professor en een tovenaar, uh, hoe is dat allemaal zo, zo begonnen zeg maar, in, u, in uw leven? Uh, was dat vroeger een hobby? Is dat uitgegroeid tot professie of hoe is dat gegaan? Uh, ja, nou kijk, ik uh, wilde graag tovenaar worden, al heel jong. Uh, en, uh, ...omdat ik... Uh, ...ik was uh, vrij uh, verlegen... Be, be, ...bescheiden, zeg mm. maar. Uh, ander woord voor bescheiden. En nee, nog, toch? nog toch? Ja, ik ben ja. een bescheiden. <laughs> ja, nee. En uh, toen, zei, toen, zat ik, toen... ...hebben ze mij op een judoclub gedaan... ...maar dat was niks voor mij. Nee. Dan moest ik uh, altijd steeds mensen op de grond gooien... ...of zelf toveren? op de grond gegooid worden. Op de grond ja, dus, uh, <laughs> ja, dat vond ik helemaal niks. En toen zei mijn nichtje... Uh, die was met een uh, bekende schrijver uh, getrouwd. Die zei uh, tegen mijn ouders... Uh, je moet hem op Circus Elleboog doen. Oh, heel oh ja, bekend. heel bekend. Dat ja, ja. Ja. is een ja. kindercircus. Ja. Ja. En uh, toen ben ik helemaal opgebloeid. Kijk, kijk. Ja. Uh, ja. Uh, toen, toen had ik opeens een soort uh, overwicht. Uh, uh, ik had magische krachten, had ik het idee. En uh, dat leer ik nu kinderen ook. Kijk. In de toverschool. Ja. Maar, maar uh, hoe, doet, gaat u dan, hoe doet u dat dan? Uh, nou, er is een heel Ik heb een, uh, ben een theatertje begonnen met vrienden. Rob Spruit is bijvoorbeeld. Uh, die, die woont oh, ook vlakbij. Oh, dat is van Pluspunt ook werkt. Ja, ook, uh, precies. Ja. Die, uh, ja. die helpt mij daarbij uh, met techniek en zo. En we zijn een uh, klein theatertje begonnen. En dat is uh, een zwarte doos, zeg maar. Een, een, een echt theater. Dus uh, helemaal donker. Met licht en met geluid en met een façade. Uh, heel mooi theatertje. Uh, je kunt het aan de buitenkant kun je er iets van zien. Uh, maar ook op de, op de website kan je er wat van, van zien. Uh, en uh, nou ja, Dat theatertje dat, uh, dat is, zijn de juiste, is de juiste omstandigheid om te kunnen toveren. Eigenlijk. En daar ontvangen we meestal op zondagmiddag. Af en toe op een zaterdag. Uh, ontvangen we dan kinderen. En uh, die kinderen die... Uh, uh, er, kunnen, er kunnen maar heel weinig kinderen in. En het is voor aanstaande zondag bijna vol geboekt. Maar er zijn nog wat plaatsen. Uh, en dan uh, leer ik ze toveren. Ja. Moeten we straks, voordat het gesprek tussen ons wordt beëindigd... moeten we niet vergeten te melden waar de kinderen zich moeten melden. Ja, ja. Want anders dan, uh, blijft dat theatertje nog uh, ja, ja, natuurlijk. Nou, het is nee? kijk als je er langs komt ja. Ja. In, op het uh, raadhuisplein, ja. dan zie je twee etalages eigenlijk de twee ramen en daar uh, zit al informatie achter en de, uh, vanmiddag komt er een uh, QR-code in ook en ook een websiteadres en dan kunnen ze gewoon uh, uh, uh, uh, ja ze kunnen ze reserveren. Maar u kunt nu de, misschien ook de website vastnoemen. Wat, wat is het? Ja. Er, nou ja, het is een beetje. Uh, het, uh, kijk, het theatertje heet Teatro, zonder H. Teatro, zo op I Italiaans, Hup. Paradijsvogels. Oh, ja, uh, dat leuk. komt omdat ik heb ook een programma gemaakt, een TV-programma, Paradijsvogels. Ja. En uh, dat, is een, dat is een bekend begrip geworden. <kwijnt> en er, kunnen niet alleen, er komen niet alleen uh, een, uh, een, uh, goochelvoorstellingen, zeg maar, magische voorstellingen. Maar er komen ook uh, uh, ja, uh, extravagante artiesten. Ja, heel bijzondere mensen. Bijzondere mensen. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn, uh, uh, ja, dat zijn mensen die, uh, die bijvoorbeeld een heel leven... op een uh, narre schip uh, hebben rondgevaren. Uh, die komen daar naartoe. komt Dolly, gaat haar alter ego... Gaat daar een uh, voorspellingen doen en zo. En, uh, Welke soort waarzicht waar ze? ja, ja, ik weet niet wat ze precies doet hoor. Oh, oh maar uh, uh, het is, ze, ze, ze, ze is helderziend eigenlijk. Dat weten we, ze. ja. ja, ze, ze, is, ja dat weten we ze, zelf. Ja. Ja, ja. Dus alles is onder de noemer van uh, magie. En, uh, en, en Dolly is zelf ook een paradijsvogel, vind ja. ik. Ja. En ze hebben we het over dezelfde Dolly, uh, Dolly te Pee? Is het. Uh, ja. ja, ja Pierik. Ja, de Pierik. Ja, de P. Ja. Oké. Okay, uh. Ja, ik heb ook wel eens gedroomd dat ik met haar in het paradijs loop. Ja. ja. ja. ja. Maar blik later toch een jaar. Nee, ja. ja. Ja, en uh, Marlene, dat is een kunstenaar... Uh, kunstenares hier in Zandvoort. Madelene. Okay. Ze, ze, ze is tegenwoordig... Uh, eigenlijk alleen, be alleen bekend als vrouw. Maar uh, de, ik heb een onderwerpje gemaakt op... Uh, op ZFM. Nou, Marilène bedoel jij. Marilène. Ja. Wie is er dan? Marilène ja, Mar of Marilène? Marilène. Mar Mar Mar Mar Mar maar Mar die komt ook. Die gaat dat, ook, is ook uh, ja, dat is ook een paradijsvogel. Ja, dat ja. is ook een paradijsvogel. Dus iedereen die paradijsvogel is, is in principe welkom om daar uh, voorstellingen te geven. Ja, maar daar hebben wij te geen tijd voor. Ik bedoel, wij maken al radio, een radio. Maar jullie kunnen zelfs een keer een uitzending maken vanuit het theatertje. Nou, dat is iets voor Dolly, vind ik. Ja, Dolly kan dat. Ja, die kan dat. Ja, ja. ja. die kan dat. Hé, hey, maar uh, als het gaat toveren, wie was nou. Uh, de tijd dat u daarmee begon, zeg maar, wie was nou uw uh, inspirator? Wie, we, we hebben Hans Zoon natuurlijk gehad hier in Nederland. En de, daarvoor was er nog een ander bekende goochelaar. Ik kan even niet op zijn naam. Weet jij dat Wim? Jij weet nog wel veel. Hans Kazan? Nee, nee, voor Hans Kazan. Voor Kazan ja, was ook, ook een even. hele bekende... bekende Fred, Fred Kaps. Fred Kaps. Fred Fred ja, Kaps, Fred Kaps. Die. Nou, die heb ik dus nog gezien als kind. Toen, ja. uh, mijn ouders namen mij mee naar de voorstelling van Wim Kan. Oh, ja. En daar zat ja, hij zat in, in het ja. voorprogramma. Oké. Okay. Ja, ja. En toen ja. begon het opeens in het nieuwe Lamar in Amsterdam... begon het uh, bankbiljetten te sneeuwen. Nou. <laughs> <laughs> ja. En daar leeft u nu nog van... Of niet? Nou, ik maak ook geld. maakt oh. moeten we eens even praten na nou, afloop. Ja. ja. Hé, hey, maar wat leuk. Uh, uh, heel gevarieerd programma dus. Ja, heel gevarieerd. Ja. ja. ja, ja. Het, het zijn, het, maar het is vooral... Uh, moet het origineel zijn? Uh, het, het moet bijzonder zijn. Het, moet niet, uh, het, het worden geen beentjes of zo. Of, uh, of zangers of zangeressen. Maar het worden meer variété-acts. Oh, leuk. Ja. Vaudeville uh, ja. Uh, maar dat heeft hij nog een beetje meegenomen van Circus Ellenborg, denk ik. Ja, ja. ja, ja, ja. Toen, zag ik, toen heb ik tijdens ik het uh, 50 jarig jubileum van Circus Ellenborg heb ik zelfs in Carré gestaan. Oh? Ja. Uh, ja, toen heb ik iemand laten zweven. Oh? In, in Carré. Uh, kun, dan heb ik meteen een vraag. Kunt u Gerry zo ook even laten zweven? Ja, even kijken. Nou, ja. Wim en ik vinden dat zo leuk als, als uh, Gerry nou eens door de studio heen zweeft. Gerrie? Ja, ja, ja, ja. Ik kan er ook doorzagen. Oh, oh. oh jee. Maar ik zet even de webcam anders. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar wat. Want uh, uh, Hans Kazan, die, die kent u misschien ook natuurlijk. Ja, ja wel zeker dat u die kent natuurlijk. Um, als je het nou hebt over uh, uh, goochelaars of illusionisten. Wat is nou eigenlijk het verschil? Hè? Want, mm. Dat is het verschil, ja, denk ik. Heel belangrijk. Ja, ja vertel. Uh, ja, Nou kijk, een, uh, een illusionist is dus letterlijk iemand die illus illusies creëert. En dat is de link met kinderen. Kinderen uh, hebben het gevoel en moeten het gevoel hebben dat alles mogelijk is. Uh, dat ze president van de Verenigde Staten... kunnen uh, worden. Dat zoekt nou, iemand voor is, is, is, nou. Dat is makkelijk. Daar uh, hoef je niet zoveel talent voor te hebben. Ja. En, uh, dus kinderen die, en dus je, moet, je moet met illusies leven. Je moet positief zijn. Je moet verwachtingen hebben... voor de toekomst. En dat is eigenlijk wat ik uh, leer, kinderen leer. Uh, het woord goochelaar... is een middeleeuws woord. En dat... Dat was vroeger heette dat Gaukler. Gaukler, ja. Is en dat that Duits? Ja, het is, het is een Indo-Germaanse taal, okay. Indo-Europees. En uh, uh, dat was, kijk, toen in de middeleeuwen waren. Wat we, als we dat nu horen, dan verstaan we het al niet meer bijna. Maar een Gaukler was eigenlijk een soort jongleur. Iemand die, uh, een, een, een, iemand die dus. Ja, dingen, bovennatuurlijke dingen kon doen. En dat, uh, daar geloofden mensen heel erg in de middeleeuwen in. En daar uit die tijd stamt het woord gaukler En dat is later goochelaar geworden. Aha. Ja. Nou kennen we goochelaars natuurlijk hoofdzakelijk van ja trukjes met kaarten die uit hun mond komen. of, of uh, Kuikertjes. Ja, maar die had uh, weer ergens anders gezien. Hey, ja. Heeft u dat van de week op de televisie gezien? <laughs> wat, wat? Nee, daar nou, Laten we me niet over praten, nee. want dat nee, is een nee, beetje maar, pikant wat, eigenlijk. Wat zei u nou? Nou, kuikertjes. We hadden, we hadden, we hadden, we hadden. Ja, die werden ergens vandaan getoverd. Maar dat doen we buiten de uitzending. Ja, even. Ah, ja, was dat niet ja, ja. in Vandaag Insight of zo? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Oh, dat ja, heb ja, ja. ik gezien, ja. Oh, dat ja, ja. heb je... oh, ja. Ja, ik ook. Ja, ja, ja. ja, maar dat is voor volwassenen. Ik ja. doe trouwens ook programma's voor volwassenen. <laughs> Kijk. Oh, okay. nou, hebben we het daar even over dan buiten? Ik zet even een stukje muziek op, dan kun je daar even over praten. Ja, is... Anders <laughs> krijgt dit gesprek een hele raar, hele raar <laughs> Ja. ja. <laughs> Uitzendingen, uitzendingen vol magic, Gary. Nou, Ik heb het net gezien, een tover truc. Leuk nee. hoor. Ja. Daar heb ik nog nooit iemand met zijn eieren zien doen. Nee. Nooit. nee. Nou, zo zie je maar, hè? Ja. eieren, uh, ja, ja, ja. kuikentjes, konijnen, uh, ja, ja. alles. Het, heeft, het is allemaal vruchtbaarheidsmagie. Hè? Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, en ja. dat is ook heel oud. In, dat in komt een, ook uit de middeleeuwen, hè? Uit de middeleeuwen en zelfs daarvoor. Uit de tijd dat we nog in holen in grotten leefden. Oh, oké, okay. ja, ja. ja. Maar uh, Theatro Paradijsvogels. Ja, Theatro. En ik lees, het heet het geheim van het betoverde raadhuis. Ja. Is dat de naam van het programma? Ja, nou, dat is eigenlijk de omvattende, het omvattende idee. Er is een tovenaar komen wonen in het, oh. In het raadhuis. Oh jee. Ja. En niet alleen een burgemeester en een wethouder, uh, maar ook een, ook een tovenaar. Ook tovenaar. En die brengt daar dus magie in. En vertelt u dat verhaal dan als die kinderen daar allemaal zitten? Uh, nou Want ik, die zijn heel. heel ik ja, heel ik laat het meer zien. Hè? Dus, uh, okay. kijk, Het is ook geschikt voor hele kleine kinderen. Dus, is nou, het niet eng dan? Uh, het is een beetje eng, maar magie is altijd een beetje eng. Ja, kinderen vinden dat heel erg leuk. Mensen hou, uh, kinderen ja. houden van, van eng. Eng. Ik en bedoel, ja. Harry Potter ja. is heel erg eng. eng. Ja, ja. Vinden ze ook allemaal leuk? Ja, vinden ja. ze leuk. Ja. En dat heeft te maken, ze moeten er aan wennen dat ze niet overal bang voor hoeven te zijn. Ja. Dus als ze ermee geconfronteerd worden... dan, dan, komen ze in een, dan zijn ze eigenlijk ingewijd. Ah. Ik wijd we, ik ze ook in, in de magie. Echt waar? Ja. ja. ja, ja. En um, u, u zei al dat er niet zo heel veel kinderen aanwezig zijn. dan. Waarom is dat? Omdat er niet zoveel mens, uh, kinderen, mensen in mogen. Dus uh, we hebben niet meer dan 25 plekken. Dus kunnen 25 kinderen kunnen ja, met ouders erbij? 20, 20, ja, met ouders, ja. ja. Dus het is, is zo vol. Het is echt heel klein. Maar we doen het elke zondag ja. in principe, of soms op een zaterdag. En de hele zomer. Tot uh, dus, dus, oh, dus het het is, kan. Oh, dus kan. En daarom tijd. hebben we ook een website, dan kunnen ze daar uh, reserveren. Ja. En, en dat als ze naar het raadhuis. Toegaan, dan ja. zien ze alles op, op de ruit staan. Ja, en, en wat kost dat? Is dat uh... Nou, de eerste voorstellingen zijn: uh, de eer, de, deze eerste voorstelling is uh, slechts 5 euro. Maar... En uh, het, het, wordt, uh, het wordt waarschijnlijk 7 euro. Dus. Uh, dat en is het, niet heel duur? Nee. nee, het is niet heel duur. En uh, ja, ze zijn uh, een uur, ik bedoel, langer kan je ook voor, voor kinderen niet doen. Want er kunnen kinderen bij zijn van vier jaar, ja. jaar oud, zijn, uh, ja. oud. En uh, het, het is ongeveer tot tien, tien jaar. Ja. En, en hoe lang duurt zo'n voorstelling? Uh, ongeveer dik een uur. Een uur, oké. Okay. Ja. Ja. En kunnen kinderen zelf ook meedoen? Ja, dat is ja. Het hem, juist. Dat is de bedoeling, hè? Ja, ja, nee, ze gaan heel erg meedoen. Ja. Ze, gaan, ze komen op het toneel ook. Ja. En ze mogen ze, ik leer ze dingen ja. die ze thuis kunnen doen. Ja. En maar wat, leer, wat, wat leert u ze dan? Ja, dat... dat uh, Kunt u dat vertellen? Nou, ik leer ze om uh, dingen te laten zweven. Ik, Echt? Ik, ik leer ze om geld te toveren. Zo als je zo achter je oren of zo Bijvoorbeeld, ja. ja. Ja, dat doe ik. Echt? Ja. <laughs> wat leuk. Dat zullen de ouders ook wel leuk vinden in deze ja, tijd. Ja, van, ja, ja. Nee, ik bedoel, ik, ik wil de <laughs> ouders ook een steuntje in de rug geven. In deze tijd van hoge kosten. Ja, ja. <laughs> ja. Maar dat betekent dus dat die kinderen uh, heel erg de magie uh, zullen om, omarmen ook. Ja. En ook, want je ziet ook heel veel dat heel veel kinderen, dus echt ook jonge kinderen, leer, willen leren goochelen. Ja, ja. Ook in deze tijd. Ja, ja. Maar kinderen kunnen zich in het begin... Ik, ik, ik zit vaak in de trein. En dan, uh, dan is er voortdurend een kind of in een vliegtuig... die wat voortdurend huilt. En dat komt omdat het geen macht heeft. Uh, het, het, het wil iets kenbaar maken. En het kan nog niet praten. Dus ze willen, uh, magie is een manier voor kinderen... Om, uh, om te laten weten wat ze willen. Dus om ze, om, uh, uh, uh, uh, ze kunnen iets uh, tastbaar maken. Iets... Ja, ja. iets, ja. iets, iets voor zich zien. Ja. En, en ze, pro ze proberen dus zich, zich uit te drukken door huilen eigenlijk. Ja, maar later ze kunnen... kunnen ze het ook zeggen. Ja. Ja. Uh, als er als twee zijn of drie, drie ja. zijn, dan kunnen ze praten. Maar als we nou in de trein zitten en zit het kind te huilen, kunt u dan zo'n kind stil krijgen met de. Met, uh... ja. ja, dat denk ja, ik wel. Absoluut. Ook, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Geweldig. Ja, ik heb zelfs voor, uh, voor dieren getoverd. Nou. Ja. Oh. Ja. Koeien. Oh. Ja, echt waar. Het dat is melk. serieus hoor. Paarden, ja. eh, honden. Ja. Honden zijn, oh, die zijn zo uh, uh, te foppen. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ja, ja. Oh, ja, ja ik worden moet... eens een keer naar Bloemmiddel gaan... dat het is geen man te wonen tegenover... en lopen koeien in de wei in de mist. <laughs> ja. en is mijn raas meer. Ja, ja. ja, maar dieren zijn daar ook heel erg uh, ja, ja. ontvankelijk ik, voor, denk ja, ik. Ja, ja. ja, ik laat wel eens ja. iets voor een hond verdwijnen. Ja. En dan, dan, zie je, dan denkt hij dat het in mijn hand zit... Oh. En, dan, en dan doe ik mijn hand open, is het leeg? En dan, en dan, en dan kijkt hij echt naar links, naar rechts. Wat Hoe krijgen we nou? <laughs> stukje, ja. stuk, ik zal even een stukje muziek draaien, want ja. uh, anders blijven we in de magische sfeertje Ach, dat hangen hier. Het is wel heel erg leuk, ja. ja. ja. Gerry is helemaal bevangen, dat zie ik niet. Ja, ik, ik vind het leuk. Mijn vader was vroeger ook altijd heel erg uh, googel. Die had ook een goochel Een <laughs> goochel door. Ja, dat ging niet helemaal goed met die operatie. En, uh, <laughs> ja. Nee, maar dat is waar. Mijn broer ook. Yeah. Je hebt ik heb ook allemaal een goocheldoos. Ik heb wel eens een goocheldoos ja. van een oude goochelaar geërfd. Ja. Dus dat de kinderen de, uh, niet wisten wat ze ermee aan moesten. En ze ja. wilden het niet weggooien. Nee. Dus toen kreeg ik het. Ja. <laughs> Je weer betoverende muziek voor ons, Willem. Ach, is een magic, ja. hè? He? Ja, het is magic. Nou, zeker, ja. Ook dat is een heel oud woord. Mag ik. Ja, ja. ja luisteraars, het raadhuis. Niet alleen de burgemeester vergadert er regelmatig met zijn wethouders... maar sinds kort dus ook een, een tovenaar. Dus het pas allemaal open. En uh, misschien wel uh, door de wethouder of de burgemeester zelf is het uh, geopend. Ik was er niet bij, ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, er worden kinderen ingewijd in de geheimen van de magie. En uh, er bedrijven ook nog volwassenen allerlei alternatieve theatrale kunsten... Wat ook wel door grote mensen, spira spiritualiteit, ik kom er bijna niet uit, spiritualiteit wordt genoemd. Opa's en oma's en ouders mogen ook, uh, die mogen er ook in als ze tenminste wel hun mond kunnen houden, hè, toch? Ja, ja dat, daar komt het wel op in. Ja, opa's ook, ja. Ja, opa's ook, ja. <laughs> ja, zeker, opa komt ook even. <laughs> hey, maar maar ja, wat fantastisch, Gerry, toch? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Heb jij al een kaartje, Gerry? Probeer van de kaart? Nee, maar ik ga wel kijken inderdaad. Aanstaande zaterdagmiddag wordt het officieel geopend. Nee, nee, zondag. Oh nee, maar zaterdag is het voor de kunstenaars? Ja. En dan zondag? Zondag om twee uur smiddags. En dan is het eigenlijk een try-out. Vandaar dat... De okay. prijs heel laag is. Okay, ja. En het is nog niet geopend officieel. Maar dat die opening oh. door de burgemeester of ja, zo. Ja, want het wordt of, officieel of die komt. Ja, ja. Oh, leuk. die moet nog plaatsvinden. Oh, ja, die, ja, die moet nog plaatsvinden. Oké. Maar ik heb het al gezien, het theatertje. Dus ik heb het al gezien oh. achterin. Ja, ja? ja leuk. Uh, als je dus met ouders uh, en kinderen. Ja, als je een 50-50 houdt. Dan heb je acht kinderen en acht ouders of zo. Nee, negen, negen om negen of zo. Ja, daarom moeten er ook zoveel voorstellingen zijn. Of, dan denk, of waren het nou 25 hè, al mensen? 25, 25 mensen. Ja, op z'n hoogst. Ja. Oh ja, oké. Okay. Dat, Dat is heel klein. Ja. Nou, ja. Het mag ook niet. Er, mag, er mogen ook niet meer mensen in, denk ik. Want heeft u uh, te maken gekregen met voorschriften van brandweer enzovoort? Nou, het <laughs> moet wel veilig zijn natuurlijk. Hè. Je moet naar buiten super, kunnen als zeker. het uh, ja, ja, ja, misgaat ja, ja, want je zit ja, ja. achterin dan zit je in, de, in die... Ja. ja, dan moet je weer ja. naar voor Of kunt u gewoon de boel in één keer naar buiten toveren? Dat kan ook natuurlijk nou ja, kijk, als het, maar, als het, als het, als het een twintig mensen zijn, zo, dan zijn ze er zo uit, <laughs> zo uit ja. maar denk ja, Dan heb jij één knip genoeg. Ja. Ja. Ja. Het is wel heel, heel intiem mm. wel, als je zo'n ja. zo, zo theater... hebt. Het is niet echt heel massaal en zo. Ja, of? ja. Kijk, me, mensen zien, magie, kennen magie eigenlijk, ja. kinderen ook, van de televisie. Ja. Maar dat is, uh, dat, is op televisie kun, kun je alles truc truceren tegenwoordig... Ja, ja. En dit zie je. Ziet er echt. bovenop, hè? Zie je daar. Ja. ja. ja. Wat vindt u van het programma Mindvak? Ja, ik heb, het, ik heb het niet zoveel gezien. Uh, ik ken het wel natuurlijk. Ja. Uh, ik, uh, ja ik hou meer van uh, visuele dingen. Ja. ja, vind ja. ik ja. ook. Ja. Ja. ja. Het gaat soms heel ver, hè? Ook, vind ik. Ja, wel. ik. Bijvoorbeeld mentale magie, hè? Dus, dus dat je gedachten lezen en zo. Mm -hmm. Dat is niet zo mijn ding, en kaarten, dat doe ik. In Ieder geval nooit voor kinderen. En ik vind kaartrucs ook vaak uh, veel te langdradig. Ja. Dus ik, uh, ik, ik, ik hou meer van. Uh, ja, je knipt in je Sneller. vingers en er ja. is iets. Ja, ja, ja. of ja. Dus dat je achter je oor pak je een, een ja, bloem ja. Of, een, of, een, ja, ja, of een munt ja. of zo. Ja. Dingen laten zweven. Ja. ja. Iets uit een hoed toveren. Ja ja, ja, ja, ja, ja. en ik heb geleerd van Fred Kaps ook. Uh, door, als, als kind als, uh, las ik zijn interviews. Uh, dat, uh, dat je met een heel snel effect moet beginnen. En dan zijn de mensen... En direct daarna de tweede. En dan hebben ze geen tijd om over de eerste na te denken. En dan op een bepaald moment geven ze zich gewonnen. Ja. Dan, uh, dan statiek, geloven ze in ja. magie opeens. De statiek, ja, okay. ja. <laughs> Ja. Nou, ik, ik vind wat die Hans Blok doet ook, dat vind ja, ik ook. Ja, dat is ook. weer een andere soort maar dat is illusionisme Ja, maar dat doe ik ook. Dat is ook. Maar dat is niet zo, groot. Niet zo grote schaal. Dat is mogelijk uh, dat het in ja. de krocht uh, Gaat, er gaat het gebeuren. misschien wel gedaan? Ja, ja. Oh, leuk. Maar ik ben bij Hans in de loods geweest in de muiden. Nou, wat die ja. daar aan apparatuur in en Toestand he, ja. Maar ja, die Turkse, dat heeft hij me toen ook verteld, dat het soms tornen kost om dat aan te schaffen. Ja, ja, ja. Dat is echt heel duur. Hè? Heel duur. Ja. ja. Maar uh, je zit er met je neus bovenop, maar je begrijpt je niet goed wat. Ik begrijp niet doet ja. maar dat wat u doet ook. Hè? Ja. Maar bent u ook verkleed als tovenaar, ja. eigenlijk? Met zo'n hoge puntmuts? Nee, geen. Ja, wel, dat doe ik ook wel, maar uh, ik heb een aparte act met mijn dochter. Die is marionettenspeelster. Oh, leuk. En ja. dan, uh, dan ben ik wel echt een tovenaar met een baard en een, en, en, en, en een puntmuts. Maar hier ben ik meer een, een figuur uit het uh, uh, begin van de vorige eeuw, zeg ja. maar. Ja. Uh, dus uh, het was, was, af, was, ja. Het is gek, gaat steeds gekke vragen stellen, hè? Gogeldoos.muts. Ja. ja, maar het is wel ja. waar. Nee, maar een, goochel, een, zo, een tovenaar ziet er zo uit, hè? Een lange jas. Ja. Toverstokje. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja. Dat dat zo kennen kinderen. Moet, een, ik een moet even denken aan Ketwiesel. Ja, dat weet ik ook nog. Ja, ja, ja. Je ja. ja, ja, ja, ja. ja, hebt geen, st geen stokje en een kikker. Ja, ja die kikker, kikker heet een beest. Ja, ja. Ja, die Ketwiesel die, die stam dus uit de middeleeuwen eigenlijk, ja. maar die was. Teleporteert uh, ja, of getransporteerd getransport, de, ja. ja, ja. naar na, deze, na deze tijd. tijd. Ja, ja. En dan als hij, als hij het lichtknopje aandeed, dan ging opeens een lamp branden en dan ja. noemde hij het uh, Electricity. electricity ja, ja. Want uh, hij begreep <laughs> niet hoe dat kon. <laughs> ja, dat was ook tovenaar. Maar uh, wat uh, meneer Tovenaar, wat voor u heel belangrijk is, en wat wij ook uh, heel belangrijk vinden, dat u nog eens een keer kennis geeft aan de luisteraars, wat ze moeten doen om die mooie voorstelling bij te komen wonen. U heeft het al een beetje verteld net... maar herhaal het nog even een keer voor de luisteraars. Ja, nou, als, ze, als ze gewoon intoetsen... teatro op het Italiaans... paradijsvogels.nl dan komen ze op de website. Of ze kunnen naar het raadhuis gaan... en de, de etala, het, raadhuis, de, het raam he? aan de linkerkant... Ja. Dus zeg maar de, wat, wat naar, de, naar de muziektent is gericht... het terras... Uh, daar zien ze ook de informatie. Ja. Okay. En ook dus zien ze de QR-code... en zien ze ook de, het websiteadres. En ik zie dat theatro, want je bent geneigd om dat met TH te doen... maar dat moet niet. Dus T-E-A-T-R-O. Dus T-E-A... -t -e T-R-O. En dan paradijsvogels.nl. Al elkaar geschreven. En dan kom je op de website. Ja. ja. Dat theatro is omdat het... Uh, de ruitjes bestaan uit zes. En dat past dan precies op die ruit. Bovendien vond ik het leuk om het Italiaans te maken. Ja, ja. ja. ja je kent toch ook het Italiaanse theater. Die had je ook allemaal van die... Ja, uh, uh, Comedia dell'arte. Comedia ja. Heel bekend ook. Nou, volgens mij bent u heel creatief. Ja. Ja, ja, ja. ja leuk. Ja, leuk. Ja. Maar dat geeft ook voldoening in het leven, toch? Ja, maar je krijgt wel heel druk daardoor. Ja, dat wel. Dat wel. Ja, iedereen wil natuurlijk... Uh, ja. Ja. Maar wel leuk. Nou, heel leuk. Ja, het is heel leuk. Mag ik dit ja. ja. Ja. afsluiten met nog een stukje muziek? Want dan zitten we voor de klok van 11 uur. Jeetje. En dan worden we weggedrukt door het journal. We, uh, ja. we laten ons niet wegdrukken. Hè? Nee, dat niet. Nee, dat niet. nee, dat is niet. Nou, is niet. nou dat dat niet de ronde, de ronden we na het nieuws we het gesprek nog even af. Nee, dat kennen niet, want Dan hebben we de volgende gast al. Ja, maar die moet maar even wachten dan. Drommels, drommels en nog eens drommels. is kind of magic. magic. One prize, one gold, one golden glance Of what should be, it's a kind of magic One shine Oh, oh, oh, oh,